Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. Minister Koenders vindt onder rechters, veiligheidsfunctionarissen en academici worden aangehouden... dat ze aanhangers zouden zijn van de Gulen-beweging zeer zorgelijk. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat de onafhankelijkheid van het justitiële systeem in Turkije in het geding is. Koenders veroordeelt in de brief nogmaals de mislukte staatsgreep van vorige week vrijdag... maar vindt ook dat de afwikkeling daarvan zorgvuldig moet gebeuren binnen de kaders van de rechtsstaat.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 begon dit uh, ergens in 2009 toen ik ze gespot had uh, gebeurde via een bandje van de Rob Agdo -woord. nou wil ik er vanaf zijn of dat Wie Koek weer fire is uh, geweest of bijvoorbeeld met Wave Zero, een van de twee maar ik, uh, ja, het kan net zo goed ook nog een, uh, nog een andere band zijn geweest maar dan zit je op een gegeven moment te hoppen en dan kom je op het welbekende Hives platform terecht oh. want dat... is nou, maar geschrikt schrikt alweer huis, ja Riesel, Ja, dat is uh, oude muk Maar goed, in 2009 kom ik uh, kom Kon dan toen mee... al computeren dan? Ja, ja, ja, Trip to Dover En uh, zo ben ik aan Trip to Dover gekomen Dat is heel, heel raar uh, Johannes en Olga Taal, het is volgens mij een echtpaar en uh, ze hadden toen nog twee Engelse uh, bandleden erbij zitten, en dat was ook de reden waarom ze deels in Nederland opereerden en deels ook in Engeland, in Brighton. Daar kwamen ze dan. Uh, ja, toen hebben ze nog een beetje ook nog echt stevige muziek uh, gemaakt. En tegenwoordig hebben ze uh, de electro uh, min of meer uh, omarmd, en dat is met uh, dit nummer heel duidelijk uh, te horen. En Johannes. En Olga uh, opereren tegenwoordig vanuit Eindhoven. Dus het is nu een echt complete Nederlandse band geworden. En ze komen zo heel af en toe ook nog wel eens in, uh, in Duitsland. Ze zijn dus nog wel internationaal georiënteerd. Dat je niet denkt dat dat niet zo is. Uh, voor deze band zou dat uh, eigenlijk ook wel kunnen, denk ik. Raise the Ace. En uh, dat nummer dat heet Walk My Way. En inderdaad, bij 3FM is het al uh, opgepikt. Uh, bij 3 voor 12 geloof ik door Roos Marijn. Daar uh, heb je dit al kunnen horen. Joe Marshus en The Night. En wie zit daarachter? Johanneke Kranendonk. Uh, daarvoor Walk My Way van Race Rotterdamse uh, band. En als je goed luistert dan haal je toch ook wel iets een klein beetje... Vleugje uh, Race Against The Machine. Vleugje Urban Dance Squad. En dat uh, hebben die jongens uh, dan uh, tot een... Uh, ja, een beetje eigen sound weten te ontwikkelen. Maar je hoort het er wel aan af... dat ze daar een huishoog respect voor hebben. En dat nummer wat je hebt kunnen horen... Walk My Way is ook terug te vinden op YouTube. Wat ook terug te vinden is op YouTube... is de nieuwe single van Line. We hadden dus in Season in het voorgaande uur. Ik beloof je niks. Maar als we nog tijd over hebben... dan gaan we die Finnegan's Lake... want volgens mij heet die zo... Gaan we dan straks uh, nog eventjes uh, draaien. Want uh, ja, Finnegan's Wake heet hij. Moet het wel goed zeggen. Uh, dan uh, kijken we of we die nog uh, er even tussendoor kunnen prakken. Maar goed, uh, daar ga ik je niet uh, even uh, nu uh, blij maken met een doimus. Want dat, uh, daar heb je niet zoveel aan. Uh, jo Marches, ik had het er net over. Maar zij was op uh, de EP uh, release party. Dat mocht ze toen uh, het voorprogramma verzorgen. Van Stillwave. En die hoor je nu. What? En ik gewoon door. Nou, dan zeg ik: eh, Dit is eh, Big Blue River van States Republic. En je hebt net eh, kunnen luisteren van eh, Jerusa met eh, Rabbit. Wilde toch ons weer eens even op de borst kloppen. Nou ja, goed, je moet een beetje, een beetje geluk hebben in je muziekbusiness. Uh, ik was er vrij vlot bij. Uh, met, uh, dit, uh, met dit uh, tweetal. Nou ja, tweetal. De Joost en uh, Ruvaida. Um, ja, dat is eigenlijk het, het muzikale hart van Southbound. Uh, ik was ergens eind 2014 was ik een beetje aan het rommelen weer op Facebook. En toen kwam ik ja, uit. Bij de Rotterdamse pop, pop, uh, zien En uh, dit kwam voor een deel uit Rotterdam. En voor een deel ook niet. Uh, uh, Rufaida uh, bewoog zich heen en weer tussen Rotterdam en Kopenhagen. Want er zaten ook nog Deense muzikanten bij. En uh, toen was ineens Southbound voor mij. Jezus, wat klinkt dit gewoon geweldig. Dat niemand dat uh, door had. Klopt ook wel. Want op Facebook had je maar ongeveer 300 uh, duimen uh, destijds. En als je nu kijkt, dan uh, zitten ze geloof ik al uh, ver over de duizend heen inmiddels. Maar dat heeft ook uh, te maken met uh, de finale die ze hebben bereikt bij de Grote Prijs van Nederland het uh, afgelopen jaar. En die, uh, die finale was dan dit jaar, uh, ergens uh, in januari en uh, februari. Daar hebben ze toen aan meegedaan. En uh, nou ja, dat heeft ze dus uh, het nodige wel opgeleverd. Big Blue River van de uh, uh, States Republic, heb je ook uh, kunnen horen. En voorlopig zal Corian de Ravond, dat is de grote man achter Stage Republic, singeltjes blijven maken. Dus er komt geen album, dus je moet gewoon opletten met het nieuwe materiaal wat er gaat komen. Um, ja, ik heb ergens thuis iets stiekems uh, liggen, maar ik ga dat absoluut niet draaien. Want dat is namelijk al werk waar, uh, waar de jongens mee bezig zijn... Deels uit Waterland, deels uit Vallendam. Ik heb het over One Clueless Friend en wie is die hier weer? Twisted! Het It seems to me that we broke our pledge We say goodbye to our secret old Those twisted thoughts, they run down the train.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 Days ahead to rest. He's twisted. die Nijl is de, deze band. En uh, ja, wat moet ik erover zeggen? Uh, ze, ze is wel iemand die ook uh, trouw uh, naar, onze, uh, ja, naar ons programma zit te luisteren, uh, Mariska. Uh, het is alternative uh, risicorock, panic pop. Deels speelt zich dat af in Amsterdam en deels ook in Berlijn. lijkt No Soyo wel. Ho, die heb ik ook al een tijd niet uh, laten horen. Maar misschien uh, hebben we daar ook nog uh, straks uh, wel ruimte voor om dat nog uh, alsnog even recht uh, te zetten. Uh, nu hebben we in ieder geval uh, weer een blokje gehad met uh, One Clueless Friend uh, als uh, ja, spitsenafbijter, om het allemaal zo te zeggen. krom Nederlands jaapkoper. Ik weet dat ik krijg een beetje bijles van uh, iemand hier in dit dorp die dat veel beter kan dan ik. En die man heeft uh, niet zo lang geleden een dichtbundel uitgebracht, en dat heet Puur Te Mes. Daar zou ik me toch wat meer uh, bezig moeten houden om een beetje goede Nederlandse taal. En dit is weer dan een goede volzin, Ja, Koper. Jawel, het uh, is uh, elf minuten over half uh, tien inmiddels uh, geworden. Het is ook een heel leuk uh, beentje. komen uit Den Haag. heeft een uh, rijke historie als het gaat om beatmuziek. Maar dit uh, mag er toch ook wel zeker zijn. Ik heb het over de Levi's en dat nummer dat heet With You. En Superstar Idol En daarvoor hoorde je With You van The Levi's En dit is bijna ook niet uit het programma te rammen werkelijk en ik denk dat ze daar in Utrecht weer heel erg blij zijn Met ons Fruit of the Original Scene van het album The Black Lodge Hoor je Sophia So many causes En dat waren ze. Uh, no Soyo was dat. Met Disillusionist. En uh, dat uh, bracht de tijd op. Vijf voor tien inmiddels uh, bij Alternative FM. Op CFM Zandvoort. Ja, dan uh, zit het er alweer bijna op. Gaan we nog niet, dat, dat gaan we nog niet uh, zeggen. Nee, nee, nee. nee nog me niet. Ik was er uh, nog Je niet. was er al klaar voor, wil je zeggen. Ja? <laughs> nee, want uh, ik, de, op die, die posten die we op uh, Facebook... Ja, we hebben ook nog een nieuwe single. Dandelion. Hè, de 13 oktober zijn ze bij ons. Finneken's Wake heet dat uh, nummer. En uh, dat komt van het album. Het echte debuutalbum van uh, de heren. Namelijk Everest. Dat uh, hebben ze bij elkaar uh, geraad met crowdfunding. Ik heb er dan mee betaald. Dus uh, wat else is nu zou ik bijna zeggen. En dus kunnen we dan met een opgelucht... Uh, ja, uh, eigenlijk zeggen... Tot volgende, volgende week. week, inderdaad. <laughs> Want uh, ja, zo werkt dat dan. Uh, en uh, kunnen we die, dat uh, ding eigenlijk ook draaien. Uh, hij is uh, nog, uh, nog niet uh, 1, 2, 3 uh, voorradig. Maar YouTube doet uh, wonderen. En dan zeggen wij... Uh, here's Dandelion. Tot aan het nieuws van 10 uur met Finnegan's Wake.